genaamd Genesis en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemen u Genesis 1, doch vooraf lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemel en der aarde, en in Jezus Christus, je is een enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter Hellen. Ten de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand aan God, des almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den heiligen geest,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 In den beginnen schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de naafgrond. En de geest, God, zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij ligt en daar werd licht. En God zag het licht. Dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, het daar zijn uitpansel in het midden der wateren. En dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakt dat uitpansel. Hij maakt een scheiding tussen de wateren die onder het uitpansel zijn. En tussen de wateren die boven het uitpansel zijn. En het was al zo. En God noemde het zo hemel. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden. En dat het droge gezien worden. En het was also. En God noemde het droge aarde. En de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarden uit schieten grasgeurtjes, kruiszaait, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de nader bracht voor het grafkeukje, kruidzaad zaaiend naar zijn aard, en vruchtdragende gebomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren, en dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en het was al zo, God, dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschap bij de en dat kleine licht tot heerschap bij de nacht, ook de sterren. En God, stelde dus ze in het uitpansel des hemel, om licht te geven op de aarde, en om te heersen op de dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei er dus, dat de wateren overvloedig voortbrengen en geweend van levende zielen en het te vliegen boven de aarde, in het van zo hemel. En God schiet de grote walvissen, en alle levende vreemdelende ziel, welke de wateren overvloedig het voortbrachten, naar haar en haar. En al het gevleugeld te naar zijn en haar. en God zag dat het goed was. En God zegende ze, zegende, Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. En vervul de wateren in de zeeën. En het gevogelte, de vermenigvuldigde op daden. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voor naar haar naad. Zee en kruipen en gebieden der, der aarde naar zijn naad. En het was al zo. En God maakte het wildgedierte der aarde naar zijn nacht. En het vee naar zijn nacht. En alle kruipende gedierte der zaadbobens naar zijn nacht. En God kracht dat het goed was. En God zei de, laat ons mensen maken naar ons ziel en naar onze gelijkenis. En dat zij eerst dat hebben over de vissen der zee, en over het gevoel der hemel, en over het zee, en over de gehele aarde, en over alle kruisend kredieten dat op de aarde draait En God ziet de mens. Naar zijn beeld, naar het beeld van God schiet zij hem, Man en vrouw schiet zij. En God tegen hem, en God zei tot hen, u vruchtbaar en vermenigvuldig, en vervuld de aarde, en onderwerp haar, en het heerschap zij over de vissen der zee, en over het gevogelte der zemel. En overal het gediert dat op de aarde kruid, En God zeide: Zie, ik heb u lieden al het zaad zijn de kruiptigte dat op den grond van de aarde is. en alle verbonden in het wel zaad zijn de boom En zij zij u tot zijde, Maar aan alle het gediert en aan al het gevolgen de het hemel, En aan alle kruisende gebieden op de aarde. Waarin in een levende beziel is. Heb ik al het goede, groene op tot bij de gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet. Het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, De zesde dag... Om <grupie> <Means 1> In de naam des Heeren Heren, die hemel en aarde gemaakt is, die trouwen houdt en eeuwig leeft. laten rusten tot vanavond. In de eerste plaats gaat het met dominee Mira naar omstandigheden wel Gisteravond had ik hem zelf aan de telefoon. En hij werd gewaar dat zijn krachten weer enigszins terugkwamen. Daar ben ik me blij mee. Me blij mee. Ja. Ik geloof dat een kind is en een knecht ook. Ja. en die zwaaien er niet zo zitten. Dus jij er nog eentje keer wat van geloven mag. En meneer richt de rug. Ben je blij mee? In de tweede plaats heb je ook wel gehoord dat door mijn voorthanging jongsleden zondag op de preekstel ook niet verder komt. Hij bleef zo strak staan. En straks zien dat men vrede het echt. Aanvankelijk dacht men van een broeder. Zag ik een nee? Dat ik ken. Maar dat heeft het niet geweest. Het is een suikerkoomaker en als een mens in een suikerkool komt, wat zelf ook afgeleefd is, dan sta je nog eens tijd van je gebit zit klem en je kan je van geen ene kant meer roeren. Ik weet wel dat ik nog steeds tegen mijn huisgenoten opvoelde kom, nu gaat het ver. Nu gaat het ver. Dag, dat Dag. Maar door midden van een suikerinspuiting zijn we toen toch weer gekomen. En we hopen dat het met hem ook al zo mag gaan, gelijk dat het dus ook voortdoet. Dat het steeds met een dag beter wordt. Daar zijn we nog blij mee. Ik geloof dat dat ook een kind is. Ja, ik geloof van het net ook. Hij mag het altijd niet precies zeggen zoals hij gezegd wil hebben, maar het is altijd twintig. Ik wilde dit alleen maar, maar zeggen. En dan moet hij maar eens Hij was toch altijd de man, in zonder op de toe die een mens op Christus aanbrengt. Altijd de mens naar Christus brengt. En hij toch ook altijd me zei, het moet een Christus zijn. En dat is waar ook eens. He? Dat is waar ook eens. Want in Christus is men alleen een nieuwste. Dus we zijn op dienen gaan. Verblijf dat het met een bijdoen naar een standbegining naar het lichaam weer wel mocht gaan. Ja, nu weet ik nog iets. Durf er moeilijk aan te beginnen omdat ik ook geen is. En dat steeds gewaard wordt dat ik het niet heb. Maar tenzij Ik word hier elke week. Eenmaal of tweemaal gebeld. Door uiterst aangaande de polio's. Wat of mijn gedachten dames en zijn. En wat voor raad had ik daarin zo geef? Ik kan er een zucht bij. En dan hoop ik vanzelf, van ganse harten, dat God die polio uit ons land wil wegnemen. En dat het ook onze kinderen. Of kleinkinderen niet aan hoeft te tasten. Dat is vanzelf mijn enigste begeerte en wens. Want het is inderdaad waar, het is een gevreesde ziekte. Ontzaglijk. Niet minder bekend. Niet minder bekend. Maar ik had het toch liever dan die ouders met eerbied gebruiken godlast te vinden. Of die hun voor hun kinderen wilden bewaren. En die kan het hoor. En aan het hebben kan die ze nog geneten. Want ik kan niet beloven, dat mag ik niet en dat wil ik niet ook. Dat de kinderen onze gemeente niet eens die poliozitters zou krijgen. Want we hebben alle gezonden. En derven de heerlijkheid voor. Ik heb er van de week nog gezegd, toen ik daarover gebeld werd. Segment men, in 1944, toen werden er zeventien jongens van Giesendammeradingsveld weggesleept naar de hel van Duitsland. Men zei, die hier nooit meer was afgedaan. Maar wat denkt God, die bond die jongens op mijn ziel? Wat denk ik zelf niet. Die bond die op mijn ziel. Dag en nacht. Zodat het dat's morgens om vier uur al in het uiterste van het land lag. Waar we woonden en ze uitschreven en overdragen aan de God des En toen heeft God overgenomen. En toen was ik ze kwijt. Met twee kronieken 36. Dat Koren en zijn Persiaan een stemmen liet doorgaan. Dat alle die in ballingschap waren, weder mochten kinderen naar huis. En dan zeggen de heer zijn met hen. En er heeft een zondag van geprikt ook. Zeiden nou, nou. Nou, nou. En ja, ze komen allemaal terug, hoor. Tot de laatste toekomst. De hele gemeente was onder een indruk te hij bestaat. Ze zijn ook teruggekomen. De laatste heeft lang op laten wachten. En daarom bleef de blijdschap ook langer. Want de laatste moest de blijdschap voorkomen maken. En dat is ook gebeurd. Maar dat heb ik nu niet. Dus ik ga niet profiteren. Ik wil liever zuchten. Beden en vragen. Maar. Nu wil ik het toch dit nog aanhangen, dat je van oom, nog van de scriptuur, nooit moet verwachten dat men een gezond kind een suikerslontje mag geven. Dat moet je niet verwachten hoor. Dat moet je niet verwachten hoor. Want dat verbiedt Mozes, en die zegt vervolg deze mensen wat er verder volgt, dat hij aan zo'n suikerkluis blijft hangen. En het evangelie, dat vervloekt dat ook. Die zegt, werp al uw zorgen op mij. Hoor je wel? Dus aan er nou nog ouders onder ons zijn, die aangaande hun kinderen bang zijn voor de polen, laat God het weten. Mag het gerust zeggen hoor. Heer, ik ben bang voor mijn kind, ik ben bang voor mijn dochtertje. Och, hoef het niet, als je het liefst, hoef het niet. Je bent er toch bang voor en bang mens mag toch roepen. En benauwd mens mag toch schreeuwen. Daar hoef je dan niet voor te wachten voordat het de polio heet. Roep mij af dat ik eet snel op. En God rode en gaat hem water. Het is voor hem geen ding te wonderlijk. Want het hoort nou dat het toch vastzet bij de dingen, niet bij de zorgzame dingen, maar bij de voorzorg. En wanneer je maar in de brandverasserantie gaat, dan gaat men daarin, uit voorzorg ga ik eens afbranden, uit voorzorg als een brandverzinkel. Wanneer wij in te gaan, dan gaan we daarin op voorzorgen dat je in een ziekenhuis terechtkomt. En dan mogen we niet denken dat ik die dingen niet verstaan kan. Ik kan ze best verstaan, maar een eind wat gaat die goedkeur. Ik kan ze best begrijpen, maar ik kan er geen handtekening onder zetten. Dat dat trit duurlijk, dat kan ik niet en dat doen we niet. En dat doe ik niet. Want de grondslag van alle verzekeringen is: de vrees en ongeloof. Dat is de grondslag van alle verzekeringen. Dan moet ik tussen twee haakjes nog zeggen: dat de dadelijke hulp aan ouderen, die is meer aan te vrij als alle want dat wordt elke week gebruikt. Daar heeft men elke week zijn brood van. Maar die voorop zorgmaatregelen tegen de Christen En tegen de beleid. Onze vaderen en zelf ook tegen onze beleid. Genoeg. Nee, nog iets. Wanneer er nu onder ons iemand naar het ziekenhuis Laat die dan eens een briefje sturen door middel van het ziekenhuis. Of eens even bellen. Laat ze naar het ziekenhuis zijn. Voortdurend krijgen we klacht, klachten in het ziekenhuis gelegen. En geen mensen zien, Geen domen en geen ouderling. Kan ik het ruiken als jullie naar het ziekenhuis zijn? Kan ik het ruiken? Moet ik dan zomaar zeggen Ja. Ze dus zouden we wel een keer we hebben nu een vrijdag een ziekenhuis Alle vrijdagen doorgaan. Maar wat horen we? Dan lachen ze toch wel even aan, maar niet van weg. Ja, dan gaan ze voorbij natuurlijk. We spreken af. Als er een onder ons naar het ziekenhuis gaat, dan laat hij dat weten En als het u te veel is om te bellen, dan ze gaan, dan moet het je ook te veel zijn om daarover te klagen wanneer we niet komen. Tot zover. En nu gaan we nog. Tot de orde van een eindelbare kategorie. En daarvan. Den derde zondag. Vraag zes 6. Met de rand. Heet dan God. De mens al zo boos. En verkeerd geschapen. Nee nee. Maar God heeft een mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is. inwaarde gerechtigheid En heiligheid. Opdat hij God zijn scheppen recht kennen, hem van haar liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zelf om hem te loven en te krijgen. Of zo het we voor van de hulp van de koele. O, gaambedenswaardige koning, verleen ons uw hulp, uw kracht, uw stem uw wijsheid, uw licht en verstand om dit gewichtvolle der Heidelberger katechisme om dit verklaard en geopenbaard mocht te worden, in sprekende en Opdat een ieder horen de afkomst van alles en de afkomst van alle doden. En het einde der ramp Opdat die afkomst recht ingeleefd En beleefd. Dan is het geen wonder. Geen wonder dat een mens ziek, Maar een wonder. Dat hij nog gezond is. En dat hij nog vrij mag. Dan mocht u met alle klachten van welke aarde aan den troon der genade gehoord worden. En mocht het zijn op uw tijd verhoord U mocht onze zieken in het ziekenhuis, groot en klein, genadelijk willen gedenken. Achter is ook nog zijn jeugdige moeder. Die zulke ingrijpen de smattelijke operatie heeft afgelezen. Oh, tegen dat werk nog. zegen dat werk nog tot hemel en tot genezing. En als het mocht zijn tot de kering, Dat zou een eeuwigheidsweldaad zijn. Een weldaad die bewaard blijft voor de Eeuw. Gij mogen ons alle oren openen. Door de vinger, die is heilige geest. En onze ogen openen, we zijn zo blind, we zijn zo blind als het mol. We zien het maar niet dat God de schuld niet is van onze schuld. We zien het maar niet dat God de oorzaak is van onze hel. We zien het maar niet. Dat wij zelf oorzaken gegeven hebben. Voor sterven, dood en hart. Laat de stijlen van de ogen vallen. Door de waarheid naar binnen te doen vallen. En de ogen open door de balsen. Des heiligen geest. In dat zien zien we het nuttigste het noodzakelijk en het belangrijkste de kortzondigheid van ons leven en de noodzakelijkheid der verzoening door voldoening dan alleen zal de begeerte leven hoe kom ik rechtvaardig voor God helpen in spreken en in luisteren dat het beide tot uw eer en onderlinge bekeren, en voor uw kerk zoveel en onder ons zijn, tot leren, onderrichting, bestraffing en vermaning, en mocht het zijn, tot een goede vertroosting door de toepassing des Heiligen Geestes. Amen. De psalm 51, de 51ste psalm, en daarvan het tweede en het derde zak. Het tweede en het derde zak, Want ik gevoel de grootheid van mijn kwart, mijn zonden zie ik mij steeds voorover Ik heb het tegen u, ja, u alleen misdreven, u willen werd hoe heilig. Maar. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Die ben ik, hier, uw geramdschap dubbelwaard. Kerk en mijn schuld, die u tot straf U doet het reis, u, u vond het schaamd rechtvaardig. Inmiddels krijg aan ieder gelegenheid zijn er liefde gaf af te zonder onder het zingen van de ene vijfste psalm dat twee en derde zijn. U werd afgekondigd en verkondigd. Wordt ons gevraagd, kunt gij dat alles volkomelijk houden? Kunt u dat? En als je dit nog mag inlezen, en beleven dat elke dag zonde is, en dat elk een ademtocht zonde is, en dat elk woord zonde is, dan heb ik het antwoord vooraan liggen en bovenaan liggend. Nee, nee. Dan wordt dit vervuld uit deze boom geen vrucht meer. Dus je hoeft het niet te verwachten ook, je hoeft het er niet te zoeken ook, maar, maar. Een mens kan het maar niet laten om in zichzelf te zoeken en bij hemzelf te zoeken. Kan die man niet en maar niet laten. En hoe menigmaal dat je ook teleurgesteld met zichzelf uitkomt en voortdurend omkomt, hij gaat er toch maar weer in. Hij zoekt water in een oven. En hij zoekt vrucht bij een kwade boom. En een kwade boom kan alleen naar kwade vrucht voortbrengen. En dan vertelt die eerlijk en oprecht, niet meer de misschien dat nog eens komt, dat wat ouder wordt, dat dan wat gehoorzamer zou worden, dan wat een beetje meer onderworpen zou worden. Er nee. is van een mens een kind, zijn. Zijn middelbare leeftijd en zijn oudheid niet te wachten dan zonder. Heus zo niet. En onze oude zeiden, hoe ouder hoe harder is, hoe ouder hoe kouder. En dat is ook waar, kan je dat natuurlijke zin ook merken. Toen je een kleine jongen was en het donderde aan de hemel. Nou, dan weet je toch hoe daar binnen moest komen. En dan triwde hij over al je maken. Maar nu is het eerst te, gaan we de stemmen God in de lucht horen over de wolken breken. Niet over ons hart breken, maar over de wolken breken. Kijk, dan kan je weer ademhalen en dan kan je weer vooruit. Dan, dan zegt hij niet, neen hij of neen zij, maar dan zegt het, neen ik. Je hoeft geen dubbeltje te verrijzen. En er wordt zoveel geld verrijzen. Maar je hoeft geen dubbeltje te verrijzen om aan de weet te komen wie je ge geworden zijt en wie je heden nog zijt. Dat is enkel het licht des geest. Het licht des geest. Want met het naar Israël rijden ben je nog geen Israëliet hoor. De ware is een elite zijn, de besnijder is de zat. En de ware christen is den dubbele dood, voor elke nat. Dat is een ware christen. Eén gedood, dan doe je net het bloed mis. Al is het dood op zichzelf een brug van bloed. Maar den tweede dood. Die geschiet door de heilige Geest en de kracht van de zoemdoof van Christus. Om met God verzoen. Ja. Nee, nee, zegt u, want ik ben geneigd. En die neigingen die komen uit de diepte van het bedorven en van het totale verdorven. Is nou wel zo erg? Ja. zo erg is het. En als je het leeft, is het nog veel erger. Want dan kan het niet gezegd worden hoe erg dat is. Want de diepte van de val is nog nooit gemeten als alleen door Christus. En de diepte van de hel is nog nooit gepijnt als alleen door Christus. Die heeft de diepte van de val en de diepte van de hel gepijnt. Ja. En in die peiling heeft hij als een tweede Adam door zijn dood de zonde van een eerste Adam der verkorenen voor eeuwig geboet door zijn bloed. En ze voor eeuwig voldaan door zijn dood zodat de kerk in Christus vrij uit mag gaan er in de vrijheid met de welke Christus vrijgemaakt is. En wordt niet te weten om met het jubje dienst eruit te gaan. Nee, nee, zegt u, want ik kan het niet laten om God te haten. Nou. Nee, zegt ik kan het niet laten om God te vertoren. Ik kan het niet laten om hem te gramschap te ontsteken. Ik kan het niet laten om mijn schuld groter te maken en mijn vonnis zwaarder en mijn hel dieper. Dat kan ik niet laten. Nou, nou, nou. Is het wel zo? Erg. Is het wel zo? Erg. Ik zou de wensen dan eronder onder ons mochten zijn, een en meer, die mochten beantwoorden zeggen, man, het is nog veel erger, zou u zeggen? Het is nog veel erger als je een dag woorden is. Het is nog veel Het is erger. Het is zo erger. Het is Het so is Het is Het is is Het is erger. is so erger. Het is erger. erger. Het is erger. Het is Vrij buurman, ben we niet bang van jij. Maar, maar, ik heb toch nooit geweten dat zo zwak was. Ik heb toch nooit geweten dat zo'n leeuw, dat zo'n wolf was. Ik heb nooit geweten dat zo'n tijger was. Die altijd zo. Zelfs mijn neigingen, mijn opkomen der gedachten, dan hoeven ze nog niet in woorden om te zetten om die in werken. Nee. Nee. Dan hoeven ze nog maar in de gedachten te zijn en maar ze daar nog blijven. En dan zijn ze net zo ver. dan zijn ze in woorden omgezet. Of hun werken gedaan. Maar kijk God zo naar. Nou. Kijk die zo naar. Dan kijkt de het heel niet de kijken niet. Als dat licht komt, betekent niet meer leven, dan gaan sterven, dat is leven. Dat is ook leuk. Ja. Wij willen hier maar leven zonder sterven. Maar de geboten is leven om te gaan sterven, als is terug van het leven. En straks leg ik sterven af, en dan blijft het even eeuwige leven over. Ja. Die is hier geliefd doen. De smalste reizen van een apostel getuigd. Indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want we hebben hier niet geleefd. En straks ook niet. Dan hebben wij nooit geleefd. Als van de ene hel naar de andere hel. Ik zou haastig zeggen wat. Want als een mens zijn zonde niet kent, dan kent hij de toren God niet. Hoe kan dan de verlossing Christus begeerd, benut, benodigd en ontvangen worden? Weten jullie dat? De scriptuur weet het niet. Want de schrift zegt, dat een gezond mens geen medicijnmeester van nodig heeft. Weet je wel? Stel je voor, dat alle gezonde mensen ook naar een dokter gingen, de dokter deed met toch een bezoek, want binnenkort krijg ik misschien wel wat. Binnenkort krijg ik wel een ziekte in een of een ander. Ik denk dat die hele de wereld binnen veertien dagen tijd geen bestand meer had, op land uitgevloten was. Zijn ja, nou eens helemaal wat geworden. We zijn de gezonde mensen ook al gekomen. En de mensen weten dan geen raad met de ziekte wat de rust betreft. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van ons afgehoord. Maar die ziek zijn, God is het dank dat er dan een medicijnmeester is. God is dan dat er een heel meester voor kranken is. De welke wetten heen geroepen, en schriftuurlijk thuis geroepen mag worden. Dat naar de heilige sticht. Want die middelen die zijn, een vrucht van de middelaar. Waardoor hij de medicijnen verworven is. Maar zegt u, ben je nou aan zo'n bood? Ben je nou zo slecht geworden? Ben je nou zo goddeloos geworden? Komt dat je hebt gedaan? Waar komt dat vandaan? Waar ziet hem dat in? Dat een mens zo slecht op de wereld komt. Zelfs. Bij zijn geboorte. Is hij, hij rijk voor de dood. En hij rijk voor de leven de dood. Ja. Ja. Omdat is over te maken neemt, gelijk David zegt, ik ben een zonde en ongerechtigheid te ontvangen. en zijn mijn beginselen zonde, mijn geboorte is zonde, mijn leven is zonde, mijn sterven is zonde, en zonder tussenkomst van bloed, dan sterf ik om even door te zonden. Zijn ontzettende dingen. Je, je kan ze niet verdwijnen. Ze staan in een Bijbel. Ze staan in een Bijbel. En je kan er wel een beetje omheen draaien. Maar de waarheid eist dat de waarheid gezegd wordt. De waarheid eist dat de waarheid gezegd wordt. Al is het leidig tegen mij en u Dan moet de waarheid boven blijven. En de waarheid moet boven zijn. En verenigd getriomfeerd worden als duur. Ik denk aan een keizer, Ja. Yes. Die man die wilde, van de wetenschap die bij hem was, is weten wat er wel het sterkste op de wereld En wie wel het sterkste, yes. En dan moesten ieder dat op een briefje schrijven. En dan moet je dat briefje daar en daar neerleggen, dan zou dat wel opgehaald Wat is de sterkte? En wie is de sterkte? Toen had je toe je erop gezet, de wijn. Want als de wijn in de man is, dan zit verstand in de kant. Ja. Het is een bijzonder verstandig. Dus de wijnzijde ja. is de wijn, sterkte, die overwint de sterkte mee. Is het wel ja. Nou, het is gevaarlijk veel. Het is gevaarlijk veel. Het is wel tot gebruik, maar denk erover dat we toch bij het misbruik geraken die we niet bewijzen. In die we niet bewijzen, is alles gegeven tot gebruik en tot medicijn, daar wordt er wijn bij. en een ander had op de briefje gezegd de vrouw dat is het sterfje met want zo worden de koningen ook geboren in de keizer die worden uit de vrouwen geboren het is waar ook niet. Er is geen keizer die niet van een vrouw geboren is. en geen koning maar ook dat was het zo was er eentje die had op zijn briefje gezegd de waarheid. En dat zijn we de vijanden waar het triomfeert. Dat een vergeet de minder een vergeet. Dat de waarheid gehangen gaat, blijven in zes. Maar dan nou wordt ons gevraagd: in die zesde vraag, is dan God? Wie is God? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hè? Nee, dat weet ik niet. Nee. ik kan alleen zeggen dat God oneindig is. Dat God zelf eeuwig is. En dat de eeuwigheid een kind van God is. Die aan God eeuwig onderwoordt. Ze zeggen wie God is verliefd. Ik wou het niet graag kennen. Misschien is er een die zegt: Nou, dan geloof Maar die kan toch wel begrijpen? Als ik kon zeggen wie God er was, dan was er geen mogelijkheid op te halen. Geen mogelijkheid, hoor. Want ik hoor zoveel dingen in de wereld en dan zingen ze me niet en dan keert die wereld erom. Ik heb die wereld al duizendmaal omgekeerd in mijn leven. Nou, ik nog zo dat ja, nee, zo is het niet, uit. zo is het niet. Uit. Maar vragen je naar mij, wat God is? Ja, ja, dat kan je zeggen. Alleen goed, is. God is goed, en daarom hebben wij het te goed nog. Als God niet goed was, hadden wij niet goed. Maar hij zegent in de weg de voorzienigheid, mens en beest. En onderhoud, mensen dus Ja. En dan zeg ik weer, daar is niemand beter dan God. Er is niemand zoeter dan God. Er is niemand langmoediger dan God. Er is niemand goedertierender dan Hij. Waarvan David zegt, de de zeer zijn geweldig over de geende en vriend. Dus God heeft die mens niet boos gemaakt, ik God kan wel een mens maken, maar hij kan hem niet een boosheid maken. Niet, niet. Dit hoort ook bij de zoete onmogelijkheden. Dat God niet zonder kan, God niet veranderen kan, en dat God de onveranderlijkheid zelf zijn. En dat ook één dag in hemzelf blijft. Ja. God is groot en wij begrijpen. Wij begrijpen. Hoeft ook niet begrepen te worden. Je bent gelukkig als hij gegrepen wordt. Gegrepen. En als een mens gegrepen wordt, wat gaat hij dan doen? Dan ga je ook grijpen. Dan zegt een apostel. Grijpt naar het eeuwige licht. Maar om te grijpen, moet je een leeshaand hoor. Je mag in dubbeltje inzitten, maar dan moet jij doen. niet. Maar een leeshaand waar de wereld uitgevallen is, waar je verstand uitgevallen is, waar je godsdienst uitgevallen is. Waar alles uitgevallen is. En er niet zo verblijft als een lezer na zijn zondag, grijpt naar het eeuwige licht. Ja, het is toch wat die hand maar leeg gemaakt wordt. Het. Ja. En als God die hand niet leeg maakt. Oh nee. Dan blijft die vol en straks valt bij de dood alles uit de hand. Alles toe. Alles valt eruit hoor. Ik heb er veel mensen zien sterven. Maar ik heb er nog nooit eens zien sterven met een gulden in zijn hand. Nog nooit. Nog nooit hoor. Ik heb ze wel gezien met doodslek in de hand. Maar met twee gulden in de wereld. Nee. Naast in de wereld gekomen. En naast heb je de gaan. Geen dan God dat lieve wezen. Dat heilige, dat reine. Dat aller wezen, u. Al zo boos wat ik boos heb. De mensen zullen zeggen: Ja, man, ik mij niet weten weet ik tellen van. Dat is niet zo. Ja, dat toren is niet. Dat is niet. Boosheid kan niet doen. Dat is een verrucht van de val. En een mens wordt zo makkelijk boos. En de toren vernacht in de boezem des dwaas. De Toch, toch, is noodzakelijk dat we aan die boosheid om dit als een van de verdorvenste kwaad, als een van de ellendigste kwaad. Heer, genees mij van mijn boosheid, genees mij van mijn snootheid, genees mij van mijn goddeloosheid. Ik ben lees man mij van mijn verdubbelijke zonde die ik ga gaan door. Je gaat niet met je lichaamsgebrek te komen van pijn in je hoofd of in je maag of weet ik wat ik meer denk. Ik geloof dat dit aan het ene Als een mens mag zeggen: he hier heb je de zonde, oh, verheerlijk, je vernacht. Hier heb je de zonde, oh, verheerlijk, heb je oh, hebt het hier heb u de vuilhand, ach, verzoemd en dood u en dood met God. Geloof u dat aantrekkelijk te gebeuren. Als een mens mag komen zoals hij is. En zeggen, hier heb ik de moordenaar van God en van zijn zoon. Is er voor zo'n moordenaar ook nog bloed? Is er voor zo'n moordenaar ook nog gerechtigheid? Is er voor zo'n zoon daar ook nog? Een voor Van het oordeel. Weet wat voor Salome 51 zo even gezongen. Dat ging dat de David toch ook niet over de pijn is en lichaam. Of over een kwaal is en lichaam. Heel niet. Heel Hij had het enkel. Over de verdorvenste klaar. Ik weet dat hij was geen klaar. Die zo verschrikkelijk als de zon. Dat de verschrikkelijkse die onder de hemel is. Die doet een hemel op slot En de hel open. En als God het niet wil, dan daar reist hij daar. Al in volgende dat Als de zon door. Als de zon door, door. En daar komt de polio vandaag. Daar komt ze vandaag. Ja. Ja. Daar komen alle ziekten vandaan. En ik weet zulk. Als die vallen weinig van dit mag worden in onze harten Dan is het een wonder dat ons dat nog hangt. En dat de zon nog schijnt. En dat de aarde nog draagt. En dat we dan niet weggevaagd zijn. Met een dungeon weggebergd. Maar het is net als Jan Boombroeger zei. En dat verandert niet hoor. En mens heeft van nature een grote recht. En geen schuld. Zo. zo komt dat God niet meevalt. Als die zonder is, dan gaat God meevallen. Wat ik zo nou eens zeg maar. Dan kan je niet begrijpen dat hij nog staat. Dat hij nog gedragen En dan kan je gans niet begrijpen als in zellig een diepe verloren staat, zijn lieveling openbaart, openbaar, waar langs en waardoor willig en monster tot een heilige gemaakt wordt, zonder kreiking van God terug. Wondering. Ja, dat grootste wonder is. Wat een mens wil leven. Heeft God u dan al zo boos en verkeerd geschreven? Niet bekeerd, we zijn bekeerd geschreven. Maar we hebben onszelf verkeerd gemaakt. Wat is bekeerd zijn? Dat is naar God gekeerd zijn. Met hart, met oog, met verstand, met kracht. Alleen naar God gekeerd zijn. Dat is bekeerd vanwaar dat hem per een Jeremia aan het einde van zijn leven nog vragen moest, heren bekeer ons, hij was nog niet, maar nu is het wel, nu is het wel, dan zijn we nooit meer horen in dat gebedje, want hij heeft nu voor één dag naar God gekeerd, dat is het hier. En daarom heeft de kerk, een dag al bekeering van ons. En ze mag alle uur van gewassen worden. Want zo even schoon weer vrij. Weer zo even rijm, weer onrijd. Weer zo even heilig en Christus en alweer mij. Daarom. zei een van onze oudsvaarden. Draag de kerk hier de naam van zwart -wit Rats, sterft het zwart en het wit blad ook. En daar gaan we naar ja. beneden. Hee, zodanig de mens al zo boos en verkeerd zeggen. Ja. Wat moet toch er ergens vandaan komen? Is. Moet toch er ergens vandaan komen? Als de schepping het niet gedaan is. En de natuur heeft het niet gedaan heeft. Van waar komt dan die boosheid? Maar ze moeten toch een oorsprong hebben. Ze moeten toch een begin hebben. De schepping heeft zijn begin. En de mens heeft zijn begin. Maar de zonden moeten ook een begin hebben. Want die zijn niet uit de eeuwigheid gekomen. En die zijn niet gelijk met adem en de tijd gekomen. Maar, gelukkig, die hebben zichzelf geopendbaard nadat God die mensen recht gemaakt en recht wil zeggen, iemand in de ogen kunnen zien. Hoi, recht wil zeggen, iemand de verlaten in zijn ogen kunnen zien. Mooi klas. In de stadbare rechtheid, konden wij door het geloof God gerecht in de ogenzien. Hij was onze God en wij waren zijn een kind. Nou, beter kan. hè? Eh? beter kan. We hebben een onbewolkte tentroon boven ons. Dus een hemel zonder wolken. Een hemel zonder donderen zonder blik. In hemel, waar een oude goederen afdader van de God Het wordt ook genaamd, de stad er vrijheid. Want in God zijn we vrede. In God zijn we van alles los en behalve van God. Goed luisteren Daarom zegt een apostel in het reddere kippen. Sta dat in de vrijheid. Met de welke Christus die vrijgemaakt is. Laat het wet weg zijn. Laat Mozes Mozes zijn. Maar sta in de vrijheid. Vrijgemaakt van Mozes. Door het bloed Jezus. Ja. God heeft de mens. Goed gemaakt. Dat hebben je horen lezen. Zes maal staat en het was goed. En de zevende maal en het was zeer. En het was zeer. En dan kan je gerust denken als God zegt dat goed is, dat het dan ook goed is. Hoor. Kan je gerust denken als God wat maakt en zegt dat het goed is, dan moet je er niet zo. Je moet niet denken dat in de rechtheid iemand was, die zijn hey had. Heen, of, of mijn maag, of mijn gauw. Nee. Hij was naar de ziel en lichaam gezond. Zijn ziel ademde naar God. En de ziel werd geademd door God. En er werd gewaar dat al zijn leden van zijn ganse lichaam zo volmaakt, welvarend, gezond was. Dat u niet je wist dat u een maag had en had er gelijk Hij wist alleen maar dat u in God had. En God weet in die zon. Wat denkt u van zo'n staart? He? Eh? Wat denkt u van zo'n staart? Dat was het minste neiging in de Om ziek te kunnen worden. De zonde geliefden zijn de oorzaak van alle zonde, van alle ziekte. En waar de zonde begon, dan is de ziekte begonnen. En zolang deze leren blijven, blijft, blijft de ziekte nog, zowel als ze de deur. Want zij zijn de vruchtgevollige van de zonde. En een gelukkig mens. Die van de vrucht, de der zonden, in de zonde terugkomt. Die zegt me, David is niet alleen dit kwaad, dat er op ons vraagt. Maar ik ben een ongerechtigheid, en wat er verder komt. Nee, zegt hij, zegt nou ja, misschien iets. Misschien, misschien met een, een verkeerde begeerte of een boze nek. Hij zegt, nee, afgelopen, klaar. Er was ik te waarom dat wat moet dat de kuiper maar doen. Niet te het doen het te leren van weten wetenschap. Daar heb je de hele bijna mee volgemaakt. Met mensen die zeggen: we maar geloven vast door zo'n burger. En ten einde wegvalt. Met een grote teleurstelling. Voilà, dat was kut. We willen niet verder op ingaan. Nee, ze, hij snijdt het met, met de waterlaag. Hij veronderstelt. Trouwens, de kereke God kan ook al geen veronderstelling zelf. Want je man veronderstelt dat de denter naar benemer gaat en straks het in de hel. Laat ik veronderstellen, ik heb een goddelig beginnen, straks blijkt dat geen goddelig beginnen. Laat ik denken dat ik een christen ben en straks sterf als een antichrist. Daarom is het beter. Vroeg, tegen je van Dan wordt een rood verloren. Nee, hij. Hij rechtvaardigt God. Hoor je wel? De IJsselberg is een man die God kent. zijn de vorige kent. En door God wil het onderwijs schopen. Maar hij zegt nee, hij. In deze wijze van hij wil die zeggen dat kan niet. Dat is mogelijk. Dat is net zo mogelijk. Als ze denken dat er geen God is. Als ze denken dat God de oorzaak van onze brood is. Kan niet hoor. Maar ik wil er een klein beetje mee, me dalen. Mee zakken. Er is misschien, nee, die zegt, ja, oh ja. God heeft het niet gedaan, maar ik kan elke dag niet zeggen dat God heeft het niet gedaan. heeft. nee. Nee. Nee, ik denk minder na. Oh, Als we nou eens een paradijs zaten, hadden ze onder proef geboren. Maar we toch ook niet kunnen van. Ja. maar we het toch ook niet kunnen van. En als die duivel is een engel gebleven, dat God toch wat kan doen mee. Dat die toch gewoon niet benen vermoed. Zit hij misschien nog eens die midden te toppen. En we dacht toch jammer de dat proefgeboek. Want dat middel van onze vrouw. Nee. Ja. Ja. En je leest een openbaring. En Christus zegt tot die moordenaar. "Heden dus wil gij met mijn paradijs en Dat is een paradijs zonder proefgeboek. Dat is een paradijs zonder Maar in paradijs op aarde, daar stelde God een proefgebod. Mag God ook tellen wat hij wil? Moet hij dat aan mij vragen? Moet hij dat aan u vragen? Mag God daar niet meer wat hij wil? En mag God die mensen niet weten? Daar komt nog bij een beetje makkelijker te bestaan. He? God houdt niet van gedwongen lieden. God houdt van vrije lief. Zoals rust zegt. Uw volk is mij. Hè. En wat er verder is. Dus bij gevolg gaat dat proefgebod er niet gestaan. Hij wil niet kunnen vallen. Maar als hij goed lief moet, moet hebben. Ga En God houdt niet in die zin van lief. God willen Hem openbaren in verkiezing en verwerking, hebt op dat einde de val, en nu kom ik op een terrein, waar je zeer nauw je oor aan geeft, want God heeft niet alleen de zonde, de val geweten, en dan volgt zo makkelijk, ja, die heeft hij toegelaten. Ja. Ja. Maar. Met nee, ik ook. Als ik in mijn kinderen wat toelaat, dan gaat het dat liever niet. Dan zeg ik, ja, nou ja. Toe de maat. Maar dan geef ik dat toe tegen mijn zin en wil. Ik luister. He. Zou God nu die val toegelaten hem tegen zijn zin? Tegen zijn wil? En God zegt, nou ja. Nou ja, doe maar, het is niet anders. Eh, eet daar dan maar U voelt toch zelf wel aan dat ik met deze voorleggende gezegde een strijd preek in de eeuwige deugd. Want God laat toe wat hij wil. God laat begaan wat hij wil. En dat. Ja. Dat kan. En dat in de eerste plaats. De wille God is soeverein. En de wille God is de uitvoerder van al de deugden. De wille God is de volvoerder van het welbaar. Zo heet. Nee, en dan zal ik zo man niet veranderen. Och, ik heb van die man ook kent en gehouden. Ik had ook een kind en ik niet. En dan zal ik het net zeggen, zoals feit. In de eerste plaats, zegt hij, God de val Daar twijfel je niet. En dan moet je aan de alwetendheid twijfelen. En dat is ongezond. Maar in de tweede plaats. God heeft de val gewoond. Hij voelt. Stik het eens af. En dunkt er nog eens Want dan komt er nog iets. En in de derde plaats zegt hij. God heeft de val nooit bewezen. Dus geweten, weten. Geweld. Maar nooit bewezen. Nu nog iets. Wat uw gronden als een voor geweld behagen, die vallen geleden als in de eerste plaats, en hij een weg opende voor toren en voor barenmassage. Dat is makkelijker gezegd. Dat hij een weg opende voor de verwending van Cain en de aanneming van Abel. Dat hij in de derde plaats een weg opende voor de verwerping van eenzel en voor de aanneming van jaak. En nou is nog niet lang geleden dat ik een mensje hoorde zeggen, dat jammer, God kan toch niet een mensje doen met een rechtvaardig God, en daarom had de God, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Ach, gezien. Wij hebben vleeselijke gedachten van God. En vleeselijke gedachten zoeken en vleeselijke weg. Maar wanneer God en Zoon daarom bent, dan wordt verwerping en verkiezing openbaring van de eeuwige soevereiniteit God. En er zijn de uitverkorenen verkorend om zijn deugde te leren kennen en eeuwig te heren, maar, dat. nu is eeuwig onmogelijk dat een verworpeling God zal leren, want God eer dat ze zalig zijn, God dat de verheerlijking van de eeuwig het de God, en dat kunt de verworpeling nooit, want dat is hem. via Christus tot zijn kerk verkoren. Aan die wat daar is gebracht. Om God te rechtvaardigen. Het onbetekenen. En is om betekenen. genade te ontvangen. Ontheffing van schuld. En de recht en ezel geluk. Dit zijn eigenlijk de grondstukken. Dat ezel gewaakt. De ondergrondstukken. Dat ezel gewaakt. Je moet je laten vallen hoor. Want sommigen. Ja. Je kunt dat niet hebben het woord verkiezing noemen. Maar laat ik je nou dit maar zeggen. Dat het gelukkig is dat er een verkiezing is zo. Daarom heb je nog kans. Ja, daarom is er nog mogelijkheid toch? Ezra, Ezra neem de verkiezing weg. En dan gaan allemaal maar naar de eeuwige verdiemen. Maar nu staat die prenteste natie Die staat bovenaan. En God heeft het zin verkoord. En dat zal uit zo'n man gericht. Door alle louste ringen geluid. Dit zijn de beelden van zo'n verreger. Geluid voor vormen gemaakt. Zo so God. Verwerpen dood. Nee, ik, ga ik ga wel eindig maar dit moet even zeggen. Het is niet verwerpen dood het. Nee. Nee, nee, nee. Nee, de verwerpen niet de oorzaak van onze helden. Niet, nee, nee. De verwerpen niet de oorzaak van onze verdoemenis. Nee, nee, dat is de verwerpen niet. Nee, echt niet zo. zal het gezegd. Dus verwerpen. En dan volgt het door. Goed luister. Zonder. Red. Dan volgt het de dood. En dan daar. De eer verwerping zonder doodrecht. Dat is de En de predestination leert, de verkiezing is afverkiezing. verkiezingen. in tweede inwendige roeping, goddelijk. Ken derde rechtvaardig maken door bloed geestelijk. En ten laatste een eeuwige verlossing is er. De heren mocht te denken, Soms blijft de verkiezing lang schuilen. Wij ze zeggen ja, er zou wel niks meer gebeuren. Er zou wel niks meer gebeuren. Maar dan moet je op dit zeggen dat de verkiezing voor geen leeftijden zijn gaat. Dat heb ik je laatst nog eens verteld in dat mensen van het medische jaar. Dan gaat de verkiezing voor geen leeftijd zijn. Nee. Nee. Want ik heb er gelezen johat 2. In het laatste der dagen zal ik van mijn geest uit. over alle vlees, jong, maar ook over het oude vandaag en het eindig doen met de eeuwige zekerheid en met de eeuwige onwankelbaarheid, dat het vaste fundament God staat, hebben we, dit zee, meer kent de reden, die de het zijn. Amen. O, enkel woord van hetgeen die gezicht, kan worden, nog een paar woorden van gezegd zijn. Ere, wat zou toch een wonder zijn, om de dag op de eeuwige verkiezing van eeuwigheid te leggen. in de tijd baat en de samenvergaard door woorden heen, gewassen in bloed, gereinigd, zijn eeuwige leven. Laat de waarheid achtervolgd worden, tot een inblijving, en tot een bijblijving in de gedachten der stappen, en tot roering, en tot roering, en tot beroering der zielen, opdat uit alle die laatste, en die vermaningen, en die grondstukken der even gelaten, om onze zielen wederbaan, op dat fundament, van Jezus Christus en Jim de Kruis. Doe verzoening over ons spreken en luisteren in het enige wasmiddel. van uw goddelijk boek. Amen. Het eerste vers van de 55 e persoon. Psalm 55. O God, neem mijn gebed erop. Gij die het geroep u volks wilt horen, verbergen niet vooral mijn smeten. Verhoor mij, heren, geen gunstig af op mijn misbare en waarin de nood mij uit doet breken. Dat is het eerste van de 55 en